Thank you. Geweldige muziek van de flauwe popman. In het tweede uur van de zondagmorgen van GoFam. Ja, zie je het voor je. Hele lange haren, haarbandjes, weijenpijpen, spijkerbroeken dus met weijenpijpen. En uh, bloemetjes en uh, oranje en bruine kleuren. Ja, dat was het toen. Lekker hè? Let's go to San Francisco. Waar men tegenwoordig niet meer zo blij is. Want het wordt er ontzettend heet. Net zoals hier in Nederland trouwens de laatste weken. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go Welkom in het tweede uur dus. Eh, ik ga je oren vertroetelen, ook dit uur weer, met prachtige muziek van onder andere deze formatie. De Liverpool Express. Wat een herinnering is dit. Luister mee naar You Are My Love. Als je de zomer niet van in je hoofd krijgt, dan weet ik het ook niet meer. Met deze natuurlijk van de Strawberry Vocal Choir. En Summer is coming. Ja, het is toch al een tijdje, zou je kunnen zeggen. En de Liverpool Express ervoor met You Are My Love. Wat een fijne muziek vind ik zelf hoor. Ja, Ik zal niks anders zeggen, want ik heb het zelf mogen uitzoeken hier bij GoFam. Dus ja, ik zal toch mijn eigen muziek even niet... Uh... Ja, afkraken. Maar ik hoop wel dat jij een beetje naar je zin hebt. Ook vandaag, op deze zondagmorgen. En we hebben natuurlijk ook best wel gekke muziek. Waarvan uh, dit een mooi voorbeeld is. Appellation Controle. La la, la, la, la. Fratto migraine, uh, when you wake up the next day. Mise en bouteille, uh, only yesterday. Appellation contrôlée. La la la la la la. Appellation contrôlée. La la la la la. Appellation contrôlée, la la la la la Appellation contrôlée, la la la la la. Appellation contrôlée, la la la la la Appellation contrôlée, la la la la Brown paper bag bord de la van scène. Appellation contrôlée, île de la Cité. It's the rouge and the fleur. Appellation contrôlée. Voud je Fraternité? Appellation contrôlée, la la la la.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 Het to Toch apart, hè, dat een uh, nummer wordt gezongen door iemand anders. Cat Stevens schreef het en zong het vroeger in de jaren 70 of 60. wilde ik er even vanaf zijn. En in 2005 maakte hij hetzelfde nummer opnieuw. Maar dan met Ronan Keating, Father and Son. Devoorde natuurlijk een belachelijk lied. Maar wel gezellig op deze zondagmorgen van Fedelowski. Appellation Controlé. En ik hoop voor je dat je daar geen hoofdpijn van krijgt. Want er zat ook wel iets in van een chateau rennen. Dus vandaar. Tijd voor de American Breed. Luister mee. Gezellig. Naar Band Me Shape Goedemorgen. Oh, the oh. crowd. Oh.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 Weet je wat nou zo leuk is tegenwoordig? Met die hoge temperaturen hier in Nederland. Dat je helemaal niet meer naar de Copacabana moet gaan. Voor het mooie uitzicht zal ik maar zeggen. Nee, het is hier warm zat. Ook de komende dagen weer. Hoewel je het nooit helemaal kan voorspellen. Want met hoge temperaturen kan het opeens zomaar gaan omweren. Slaat het zomaar even snel om. Dus ja, zo moet je het allemaal maar bekijken. Ook al mijn weersvoorspellingen en die van rond het uur hier bij GoFM. Koppenkabana dus. Je hoorde niemand minder dan Barry Manilow. En voor de American Breed. met één hit hadden ze. Daarna nooit meer iets van gehoord. Band Me, Shape Me natuurlijk hier bij GoFem. Straks over een paar minuten al. De wekelijkse bijdrage van Jeroen van Gent. Ja, vorige week was het even niet. Want toen waren we natuurlijk druk bezig met de Ride for the Roses. Toen kwam zijn verhaal te vervallen. Maar deze week doen we er wel wat aan. Vandaag is zijn verhaal. Kunt u goed alleen zijn. Blijf luisteren, komt het er allemaal aan.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 oneindige rijen hits van uh, orchestral Maneuvers in the Dark kent deze prachtige Pandora's box. Um, verder hoorde je Toontje Lager en stiekem gedanst. Wie heeft dat niet ooit gedaan aan de Rand van een dansvloer. Mm -hmm. Hey, tijd voor uh, de reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat weer eens op. En, uh, nou ja, hij schrijft hier op onze website. Heeft u het naar uw zin op een feestje? Of komt het eigenlijk wel heel goed uit om even buiten uh, een frisse neus te halen? Alleen? Of toch met anderen. Midden tussen de drukte van het winkelende publiek. Vindt u dat wat? Nou ja, Jeroen van Gent, die vroeg het u op straat. En dit was zijn vraag. Kunt u goed alleen zijn? Ik heb het al een tijdje meegemaakt, dus... Uh... Ik kan heel goed alleen zijn. Kunt u goed alleen zijn? Jazeker. Hoe doet u dat? Ja. Hoe ik dat doe. U ja, gaat ja. nu met een salade en dat is een ja, salade, Die is alleen nee, maar voor dat u. Dat doen we met z'n nee? tweeën. Nee, oh, dat doen we met z'n tweeën. Ja, ja, ja. U, uw vrouw is er geloof ik nu even vandoor ook. Ja, dus. dus u staat alleen? Nee, ze staat daar te wachten. en uh, oh. ze, hoort, ze, hoort, ze hoort niet alles, maar nee. dit soort dingen wel. Oké. Okay. Ja. Maar ik kan goed alleen zijn. kan kan mezelf goed vermaken. Dus uh, ja, geen probleem zoiets. mee. Ja, precies. Moet jij naar je werk dus. Uh, ah. Was ik dus de huisman. De huisman. En dus alleen uh, thuis. Ja. ja, dat denk ik wel eigenlijk. Ja. Kunt u goed alleen zijn? Ja, dat kan. Dat ja. kan ik wel. Ja, ja ik, heb, ik, heb, ik heb wel een gezin, maar ik kan ook goed alleen zijn. Ja. U, kunt, u kunt het wel even. Heeft u dezelfde ervaring? Alleen zijn? Op u zijn? Nog? Nou, ik vind alleen zijn uh, niet erg, maar het moet niet te lang duren. Ja. Oh. Zo. ja. ja ik goeie. heb wel behoefte aan sociale contacten. Juist. Ja. Op zich kan ik wel goed alleen zijn, maar uh, uh, ja, als ik dan Nadie uh, vandaag heb ik opgehaald van werk. Uh, uh, ja, opgehaald hebt, dan vind ik het toch wel weer... Dan is het leuker. Ja, precies, precies. Ja, ja, ja. Maar kunt u goed alleen zijn? Kunt u daar tegen? Kunt u... Ja, ja, ja, ja, dat kan ik goed. goed. Mag ja. ik vragen hoe? <laughs> Gebeurt ja. het überhaupt wel eens? Ja, we hebben, we hebben een druk sociaal leven met z'n tweeën. Kinderen, kleinkinderen. En, uh, maar op een zeker moment, als zij dan weg is, dan, dan, dan uh, ja, alleen zijn vind ik prima. Een beetje... Een beetje wandelen, een beetje televisie kijken, oh ja. een beetje samen met de hond. Uh, ja, maar ook, ook, ook wel uh, geestelijk een beetje tot rust komen. Nou, ik, vind het nooit, uh, ik voel me nooit alleen. Zelfs als ik alleen ben. Oh ja, dat is een goede, ja, dat is een goede indicatie. Ja, ja, dat denk ik. Mag ik vragen? is een beetje privé. Maar wat, do wat doet u dan? Hoe vult u dat in? Er is altijd wat te doen. Er is altijd wat te doen en uh, ja, zelfs als je alleen in de natuur bent, je bent nooit alleen. Je ja. geniet van, van de lucht, van de vogels, van alles eromheen. Ja. Er is altijd iets te zien, ja. te horen. Nee, ja. ik, ik weet dat, ik ben, ik ben daar niet, als je dus weg moet of wij zijn, of ik ben alleen een, een, een periode, een paar uur of een dag of wat dan ook, dan uh, heb ik daar geen hekel aan. Kijk, dat klinkt goed. Nou, het is geen goed. hekel aan hem, maar dan moet het goed zitten. Ja, nee, maar het zit ook goed. Kan uw verslaggever goed alleen zijn? Nou en of nooit een relatie gehad echt en uh, dus een hele brede ervaring dat is ook iets wat in een cv zou kunnen voorkomen maar nee uh, ik zit echt te genieten vaak met een uh, ik heb al eerder verteld met een ontbijtje bijvoorbeeld dat je lekker de energie voelt komen van, uh, van wat je aan het eten bent uh, of in de natuur wat mensen ook eigenlijk uh, noemen in de interviews dus ongeveer wel een parallel en dat kan in eentje fantastisch zijn uh, voel ik me wel eens wat minder ja in de coronatijd was het niet best dat is natuurlijk ook dan alleen bent, is dat niet zo best. Dat was minder. Ja. Maar uh, je, je kunt het alleen zijn goed invullen? Nou, gewoon een, een paar uurtjes alleen zijn vind ik, vind ik eerlijk. Maar niet de hele dag, zeg maar. Dus niet dat u alleen bent dat u de angstig, schrikachtig of zoiets oh, nee. wordt? Nee, helemaal niet. Nee, hoor, niet. Geen probleem. Nee. En, en, en, en komt het wel eens voor? Dat ik alleen ben? Ja hoor, zeker. Ja, absoluut. mijn is man, man uh, moet werken, dan uh, ben ik alleen. Dus, uh, en ook, uh, ja, ik sta op een camping en daar ga ik dan ook heen. En dan komt hij de weekenden. Dus, uh, oh, ja. dus, dat is een goed voorbeeld. Ik vind het heerlijk om alleen te zijn. Ja. <laughs> komt het wel eens voor dat u alleen bent? Een dagje, een uurtje? Nou ja, ja, een uurtje zeker natuurlijk. Maar ook, ook wel eens een, drie kinderen op school, een vrouw die aan het werk is. Nou, dan ben ik wel acht uur alleen thuis. Dan nou valt er wel een stilte. Nee hoor. Nee, dat, dat vul ik wel op. Dat is niet zo'n probleem. Ja. Ja, en is dat nou, komt dat dan door. Ja, komt dat door jou? Ah, dat? dat ja, daar Vereerd natuurlijk dan weer. Maar ja. uh, nou, we hebben het supergezellig super gezellig met elkaar. Dat is leuk om dat ook te horen, uh, ja. Um, ja, nou ja, ik vind het ook wel eens heel fijn om even op mezelf te komen. Dus of dat nou met, met jou op de bank ernaast is. of dat ik even in mijn eigen tunnel ben. Is, dat is allebei wel goed. Want ik kan ook best wel relaxen met jou erbij. Maar ik moet zeggen, als, ik, als jij een keer trainen bent of een keer een weekend, uh, je, je hebt toch een ander ritme of zo ja. zelf. Dus dat vind ik ook wel soms grappig om te ervaren. Om dan uh, gewoon eens een keer uh, hard muziek op te zetten of zo. Dat doe je dan minder snel als okay. iemand er dan bij zit. Het uh, wist dat doe ik dan. Dus uh, <laughs> ja, dus uh, ik vind dat ook wel eens af en toe fijn. Ik ben al 25 jaar Huisman. Ah, ah. Fulltime. Full ah, kijk. Dus dat, dat is net even heel anders. Ja. Dan gaat hij gewoon allerlei, uh, allerlei dingen doen. Hij moet allemaal dingen doen. Ja. Dus heet, maar bij mij in de optiek heet dat werk. Ja, nee, tuurlijk. Alleen het is heel slecht betaald. <laughs> ja, dat geloof ik. Maar het is niet zo dat hij met een boek gaat zitten en dat soort dingen. Hè. Uh, dat is het nee, dus daar niet. kom ik eigenlijk niet aan toe. Ik zou het ja. meer moeten ja. doen. Ja. Maar dat gaat weer ten koste van ja, de, de, de Haag die gesnoeid moet worden. Of, uh, ja, dat is hartstikke leuk. Of, ja. Een wc die ontstopt moet worden. Dat is ook zo'n dingen. Dus dat, ja, ik zou het meer moeten doen. Maar dat komt dan in de vakantie wel tevoorschijn dan ja. neem ik dikke pillen mee. Oh, kijk. En dan uh, wordt er gelezen. Ja. Heerlijk. Wat ja. doe jij als je alleen bent? Krijg je muziek? Nee toch? Nou soms wel, ja, ja soms wel. Wel. Ja, ja zeker. Ja, ja, dan ja. weten de buren meteen, oh hij is alleen. Of... Ja precies, ja, ja. Ja. we wonen, we wonen vrij staan, dus ze kunnen het lekker hard zetten, maar als je langs loopt weet ik zeker dat ze dan ze niks kunnen denken, oh dat is zijn uh, muziek smaak. Dus, zeg ja. Ja. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. the next child. I never gave up on you, you never gave up on me. But time a tricks and did no favors to win. But time and tide try to blind our eyes, but they'll never catch us cause we are climatized. No, our demise is not finalized, cause the sun is not full, feel time is right.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 I'm not sleeping Eigenlijk twee van die uh, hippie nummers in één uur. Moet toch kunnen, zou je zeggen. Hè? Ja, toch? De man aan het begin van dit uur. En nu de Birds. En Mr. Tambourine Man uit 1965. Toen uh, bloemetjes uitdelen en de liefde heel gewoon was. Verder een heel vrolijk nummer van uh, Babysitter's Circus. Everything's Gonna Be Alright. Dat is natuurlijk maar te hopen. Heb ik je al verteld dat onze website weer bomvol het laatste nieuws staat? Nee? Nou, bij deze. Ga maar... Eens kijk op onze website www.go-rtv.nl. Daar staat van alles op: de laatste berichten, alle roddels en echt nieuwswaardige stukken vanuit de regio. Dus ga er maar eens naartoe en doe er je voordeel mee. Iedere dag www.go-rtv.nl Geven. Ik denk aan jou, de hele lange nacht. Alleen aan jou, jij bent zo lief en zacht. Nachten lang Dat jij weer bij mij zou komen Ik hou van jou een behoorlijke ontboezeming. Je zal het maar van jezelf zeggen: hè, dat je een leugenaar bent en een bedrieger. Ja, dan weet je maar weer wat je er aan hebt. En je hoorde: Wont van onze zuiderburen? En ervoor hoorde je. Corrie Konings. Je weet toch wel wat liefde is. Ach, voor de gezelligheid zit hier. Van wat draai je nu weer Alfred. Ja, dat hoort er ook bij Cory Konings. Natuurlijk ook een fenomeen in ons eigen land. Klopt wel aardig tegen uh, 12. Oh, wat schiet de tijd op. Ik heb nog een uh, anderhalf nummer voor je. Waaronder deze. Een geweldige van een zangeres Waarvan we nog nooit een single hebben gezien. Althans, ik niet. Ja, wel samen met Donny Chantal Jansen. Het is al heel wat jaar geleden...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 Take care. But you ain't one, zien me met Chantal. I'm in Amsterdam. Gaan we lekker uit onze stekker, ja woel. Wakken red boel staat een overvloed. Cool, ey, Als ze bakken net samiak. Shoot op bra bij mijn gehakt. percentages in mijn sap, uit een blik, geen tap. Knallen op mijn hoofd naar achteren gebogen en gaan grapen. Hey. Snack bouwen. bitter ga niet doen, moest ze net zo goed En, en ik zwaai naar de politie, want vanavond hebben ze niks op mij. Had je gezellig? Natuurlijk. Tony en Chantal Jansen aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van Covid. Dank, dank, dank, dank voor je gezelschap. Volgende week ben ik weer bij Leven en Welzijn. En dan ga ik ook weer twee uurtjes lekkere muziek voor je draaien. En een paar leuke onderwerpen behandelen. Dus luister dan weer. Ik wens je een hele fijne dag bij GoFM vandaag. En wat mij betreft dus tot volgende week. Tot de sluit van de show. Ricky Martin, La Copa de la Vida. Mooie dag dus. En blijf bij ons. Blijf bij Go.